Ja, Jan. Net op tijd. Waarvoor? Wat zit je daar te doen met die koptelefoon op je hoofd? Ik ben nog eens naar de tips aan het luisteren. Van de luisteraars? Ja. Jij zou dat beter ook doen, want je kunt er nog iets van leren. Ja, daar twijfel ik niet aan. Luister, deze hints heb ik al nagetrokken. In verband met de diefstal of met die brief van de ETA? Vermerk eerst de diefstal, hè. Hoewel de twee zaken met elkaar te maken hebben volgens mij... moeten we de dingen eerst afzonderlijk benaderen. Het was maar een vraagje, Pieter. Goed, uh... Wat vind je hiervan? Een echte, goed voorbereide kunst, die stal, heeft meestal een koper op voorhand. Dit lijkt hier niet het geval te zijn, aangezien er losgeld gevraagd wordt. Dus blijkbaar weet de dief eigenlijk niet waar naartoe met het kunstwerk en is het hem alleen om het geld te doen. Ook denk ik dat het eventueel zou kunnen mogelijk zijn dat het kunstwerk niet verdwenen is uit het museum. Ik heb dat vermoeden omdat meestal... Wanneer een kunstwerk gestolen wordt uit een museum, gebeurt dat nogal een keer vaak overdag en blijft het kader hangen. Men snijdt gewoon het doek van het kader, omdat dat heel erg gemakkelijk is om mee te nemen. Hier blijkt dat niet gebeurd te zijn en blijkt het schilderij met kader en al op zijn geheel verdwenen van de muur. We gaan er die inbraak. Elke uh, camera die verwond is met een centraal of alarmcentraal op een monitorstand, wordt normaal gezien opgenomen op videoband. Misschien de banden is op vragen van die dag en een bepaald uur. Ik zou eens gaan zoeken naar uh, een X-werknemer. Die zou misschien de sleutels in mijn rechter gaan of gedupliceerd. En uh, zo mee in het complot kunnen zitten. Ik denk dat u die sioen daar eens beter zou ondervragen. Want volgens mij is ze heel verdaagd bezig. Hoe is de beveiliging van de zaal en het stuk zelf ontweken? Is dat door via de plannen een overbrugging te maken en dat moet dan ook kunnen teruggevonden worden. Maar dan moet je ook wel eerst weten wie dat de toegang heeft tot die plannen en waar dat niet bewaard worden. Ik blijf erbij dat de dief of dieven het Groningen Museum langs de voordeur zijn binnengegaan en langs diezelfde deur zijn buiten gekomen. Ze waren in bezit van de code. Hoe is die meneer Serossa aan die een job gekomen in dat Europa College? Door chantage of is hij hem zo goed bevriend met die rector, of heeft hij iets een, een of andere relatie misschien met de rector? Zijn dochter. En wie is die rector? Is dat een kunstliefhebber? En hoe staat hij tot de eta? Ik zou graag hebben dat je dan een keer napluist, uh, meneer van... We moeten terug naar die Miguel Serrosa, Pieter. Ja, ik weet het. Martijn achter tanden, hè Jan. Ik denk ook dat je toch nog maar eens naar die jongen die daar op de die school daar werkt, die daar is dat je die toch maar eens goed aan de tand moet voelen, want ik denk dat hij er ook tussen zit, hij en zijn vriendin. De eerste tip dat betreft die uh, Miguel Serrosa. Ik betrouw die man echt absoluut voor geen haar, uh, hij zit absoluut mee in het complot, daar is niets aan te doen en zeker ook de bewaking van dat museum moet op de een of andere manier, zoals veel andere weisteraars al suggereerden ergens um, ja, mee in het complot zitten maar zij spreken ergens af, volgens mij op een neutrale plaats en uh, op het bandje en dat was ook al een vorige weisteraar die suggereerde dat er een balwerf zou zijn, maar ik zou ook eens denken aan een of ander park in Brugge Uwe. Een fameuze gast uit Europa College probeert na te gaan van waar hij komt, geboorte, waar hij gewoond heeft, eventueel zijn destijdse vriendinnetjes. Zevens zou ik het raadzaam vinden om eens die secretaresse aan de tand te voelen, want ik had zo de indruk dat de Miguel uh, jullie blijkbaar verwachtende was en heel erg op zijn gemak... Uh, ...goed kon toneelspelen. Amai, de moeite, hè. En dan nu over die ETA-brief. Miguel Serosa is dus volgens mij de verbindingsman... ...tussen de ETA-lui en de bewakingsdiensten... ...waarvan Maas dus de vertegenwoordiger is. Dus is het misschien interessant... ...dat u Miguel Serosa nog eens aan de tand voelt. Die tweede rangsburgers die meekomen met de Spaanse premier... ...en die... De toerist willen uithangen en dus links en rechts eens willen gaan rondhangen. Zou het toch niet aangewezen zijn om die discreet in het oog te houden? Je weet maar nooit dat ze banden hebben met de ETA. En er is niets binnengekomen over die voetafdruk. Je had toch een mailtje gedaan in naar Philippe Hein. Je zet het toch niet vergeten. Die zo ongeduldig vermerken. Natuurlijk zijn er tips hierover binnengekomen. Dag commissaris, met Johan Pireins uit Dendermonde. Ik heb wat uh, interessante tips voor u, want u vroeg de herkomst van die sportschoenen. Ik uh, ga er eigenlijk al vanuit dat die sportschoen, zoals Vermeulen zei, niet in België te koop is. Dan zou jouw licht in het buitenland te koop zijn en ik vrees dat die zelfs in Spanje te koop is. Uh, ik heb, ben eens naar Spanje geweest uh, ooit een paar keer. Ik heb daar dergelijke sportschoenen gezien, zoals u die beschrijft. Dus um, het zou mij echt niet verwonderen, moesten die schoenen uh, afkomstig zijn uh, uit Spanje of zo? Die schoenen, dat was een goede tip hè. Ja, dat kunt gij wel verder uitspitten. Ik? Ja, natuurlijk gij. Met al die info die je gekregen hebt, is dat nog een fluitje van een cent. En je hebt alle tijd. Tegen maandagochtend is het goed. Oké. ga je nu maar een mailje naar Filip en zeg hem dat Johan Pirijns de boekenbon gewonnen heeft.